President Obama heeft in het Witte Huis een diner gegeven... voor moslims ter ere van de Ramadan. Bij de zogeheten Iftar-maaltijd na zonsondergang... waren verschillende ministers aanwezig. Obama prees de moslims voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van Amerika... onder meer in de zakenwereld, de technologie en de geneeskunde. De hulpdiensten in Noord-Brabant hebben gisteravond problemen gehad... met het communicatiesysteem C2000. Door een storing in een zendmast... waren portofoons en mobilofoons vaak moeilijk bereikbaar...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 Een van de Russen is al uitgeleverd aan Amerika. De tweede zit nog in een Nederlandse cel. Drie andere verdachten zijn nog voortvluchtig. In Rio de Janeiro is paus Franciscus officieel welkom geheten op de Wereldjongerendagen. Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudente Annemarie Scheerboom dat. Ze hield een korte toespraak in het Nederlands en werd daarna door de paus omhelst. Annemarie had ook een cadeautje voor hem, een zelfgemaakte roze portemonnee. Het weer, het wordt een broeierige dag met maxima van 27 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A27 Utrecht richting Almere is door een ongeluk met een vrachtwagen afgesloten tussen Bildhoven en Hilversum. Op en De andere rijman is de linkerrijst ook afgesloten. Je kunt ook het beter omrijden over de A28.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 Het is vrijdag 26 juli. Goedemorgen. Geldt ook voor Utrecht. Daar staan de fans en de ploeg met een enorm gevoel van schaamte op. Want de plaatselijke FC heeft verloren van een amateurvereniging uit Luxemburg... en is zodoende uitgeschakeld in de Europa League. Het is een van de drukste dagen deze zomer op Schiphol. Daar zijn we bij. Op de wat is het minder druk. Onze verslaggever is daar om de thermometer in de economie van de eilanden te steken... In Brazilië, waar het trouwens heel veel regelt, zijn de wereldjongerendagen. En die zijn begonnen, u hoorde net van Christian, met een omhelzing van een Nederlandse studenten door de paus. We wachten vandaag ook op nieuws over de ijsbanen. Heerenveen, Zoetermeer of Almere, dat is de vraag. Maar ook vandaag gaat het belangrijkste nieuws over Spanje. De nasleep van het ongeluk. We praten met machinisten. We hebben reportages uit Santiago. En we maken de balans op met onze correspondent. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. En we beginnen met Have a Nice Day, de Stereo Tot voor alles en iedereen vandaag natuurlijk. Have a nice day. Het nieuwsoverzicht in Santiago de Compostela. Hebben de Spaanse koning en koningin een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van de stad. Daar bezochten ze de slachtoffers van het treinongeluk van woensdagavond. De al staat nu op 80. Nog bijna 100 mensen liggen in het ziekenhuis, een aantal in kritieke toestand. U hoort koning Juan Carlos. Soles españoles, het el dolor de las familias de los muertos. Alle Spanjaarden leven mee met de pijn van de families van de overledenen, zegt de koning. Ook bedankte die alle vrijwilligers en hulpverleners voor het werk dat ze hebben gedaan. Inmiddels zijn de bergingswerkzaamheden van de wrakstukken in volle gang. Ook de lichamen worden geborgen. Ongeveer de helft van de doden is geïdentificeerd. En dat gaat niet zo snel, zegt onze correspondent Jessica van Spenge. Ik heb begrepen dat dat lastig is. Er zijn negen experts mee bezig om zo snel mogelijk natuurlijk de familie duidelijkheid te geven. Maar ja, de, de treinen hebben een enorme klap gemaakt. Er zijn mensen die bekneld hebben gezeten. Uh, mogelijk mensen die dus moeilijk te identificeren zijn. En het duurt hier altijd wat langer in Spanje. Dat heeft juridische uh, achtergrond. Dus um, ja, dat kan soms wat langer duren hier. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd, zei premier. Rajoy, die zelf uit Santiago de Compostela komt... bij zijn bezoek aan het rampgebied. Ja, de premier riep eigenlijk de Spanjaarden op om hier echt even bij stil te staan een aantal dagen. Dat betekent dat er feesten worden afgelast die eigenlijk op de planning stonden. Dat betekent dat de vlaggen op overheidsgebouwen die drie dagen in ieder geval half stok gaan. Alles wordt hier de komende dagen een beetje soberder. Spaanse justitie is een onderzoek gestart. Dat moet uitwijzen waarom de machinist zo hard reed en waarom het waarschuwingssysteem niet heeft ingegrepen. De man uit Haaksbergen, die zijn drie dochters heeft ontvoerd... zit op dit moment in Syrië. Ze zijn daar via Istanbul naartoe gereisd. Hoe zij in Syrië zijn gekomen, dat is niet duidelijk. De moeder van, het meisje, van de meisjes is Syrische. U hoort een buurtbewoner. De moeder is, um, is denk ik, ondergedoken. Want is de volgende dag is ze wel... of ja, dinsdag is ze met de politie teruggewezen. Ze heeft ze spullen opgehaald. En verder, ja, weet ik niet. Volgens omwonenden had het gezin weinig contact met de buurt. De vader is half Irakees en half Syriërs. De drie meisjes van 7, 8 en 11 jaar hebben de Nederlandse nationaliteit. Een meisje uit de buurt speelde nog wel eens met ze. Ze speelden wel altijd met kindjes hier uit de straat. En toen speelde ik soms wel mee, maar ik kende ze niet heel goed. Ze waren uh, wel heel verlegen. Het was bekend dat het echtpa al een tijdje relatieproblemen had. Voor de man met zijn drie dochters vertrok, heeft hij zijn vrouw in Haaksbergen ernstig mishandeld en daarna gegijzeld. Er was opeens, waren, um, stond hier s'nachts politie om drie uur aan de deur, voor, voor de deur vier wagens. Een busje van het forensisch instituut en... Wat er verder is gebeurd, weet ik niet. En later bleek dus dat de kinderen ontvoerd waren. Het is niet bekend waar in Syrië de vader en de dochter zijn. Tegen de man is een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd. In Rio de Janeiro is paus Franciscus welkom geheten op de wereldjongere van de Rooms-Katholieke Kerk. Gebeurde op het strand van Copacabana. Bijna een miljoen mensen hadden zich daar verzameld. Jongeren van alle continenten die spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse studenten Annemarie Scheerboom dat... in het Nederlands. Heilige Vader. Namens alle jongeren uit het continent Europa... wil ik u van harte welkom heten... ...of de wereldjongere dagen. Wij dragen onze broeders en zusters mee... ...die in de loop van de eeuwen geleefd hebben... ...en het evangelie uitgedragen hebben. Annemarie marie Scheerbaum. Na haar korte toespraak liep ze naar de paus toe en werd ze door hem omhelst. Ook gaf hij haar een kruisje op het voorhoofd. Wereldjongere dagen duren vijf dagen. Er worden anderhalf miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Goed, dat is het nieuwsoverzicht. Dan pak ik er natuurlijk eventjes de kranten van vandaag bij. Ze zijn net binnengebracht. Daar zijn ze de Telegraaf, bijvoorbeeld. De Telegraaf begint met nieuwe zender, sluit deal, doorgifte met Zico Gaat over de sport op uh, Fox. Veel sport is er op Fox uh, te zien. Uh, ook tal van films trouwens en series. De, elke maandagavond wordt er ook aandacht besteed aan de Premier League, de Serie A, de Jupiter League. Was even de vraag of die overeenkomsten met de kabelaars zou komen, nou, die is er in ieder geval gekomen. De Volkskrant heeft een verhaal op de, uh, voor op de krant over het Windmolenpark. Dat is een strop voor een pensioenfonds voor PGGM. De investeringen vallen tegen. Trouw heeft het over vertrouwen in Defensie slinkt. De reorganisatie maakt het personeel bij de krijgsmacht onzeker. Het Algemeen Dagblad heeft het over brandweerende meubels... die voorkomen namelijk doden. Brandweer zegt impregneer banken en matrassen. En verder... Voor op de krant Hittegolf in ons land is nu echt een feit. Daar hebben andere kranten het natuurlijk ook over. Hoewel de Telegraaf heeft daar weer een hele bijzondere invalshoek bij. Hitte is slecht voor het libido. En verder heeft de Telegraaf nog een verhaal over een politicus... die niet bij naam wordt genoemd... die door de AEVD de laatste jaren is afgetapt. Nou, ja, De laatste jaren tussen 2005 en 2007. Er wordt dus, dat zei ik net al, niet gezegd welke politicus het betreft. Dat staat er vanochtend...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 Ik ken haar natuurlijk vooral van This is the Life of Mr. Rock'n'Roll. Dit is van twee jaar geleden. Amy McDonald zong This Pretty Face. Hij bestond al een jaar of veertig, minstens de Struunmarkt op Schiermonnikoog. Dat is een markt voor kinderen en voor eilanders met ambachtelijke producten. De markt leek ten dode opgeschreven toen de gemeente de geldkraan dichtdraaide. Maar lokale ondernemers vloegen de handen ineen en de markt maakt nu een doorstart. Verslaggever Louis Dekker struinde er rond. Heeft u ook zin in een heerlijke taart vanavond? De eilander Struunmarkt. Kopen loodje van het Rad voor Fortuin. Struun, zeg ik het goed? Prima, Struunmarkt. Ja, echt, echt op zijn kooks. We hebben hier een eigen taal. Struunen is lekker bij kraampjes langs lopen... om te kijken of er iets voor jou bij is. En vaak meer genieten van wat er ligt dat je iets koopt, maar kijken met je ogen en, en, en, en ineens iets ontdekken. En dan kom je thuis en dan zeg je, dat heb ik op ook kunnen kopen. 50 cent voor een plankje, daarop vier nummers. Met vier nummers maakt u kans op een heerlijke taart. U bent ondernemer in Rusten. Mensen die wel eens op het eiland zijn geweest kennen u van de spar. Ja, dat klopt. Maar nu niet meer? Nee, ik heb 40 jaar de supermarkt gehad en ik ben uh, tien jaar geleden gestopt. Overgedaan naar mijn zoon. En u bent er verantwoordelijk voor dat deze markt nu een doorstart maakt. Ja, die ging kopje onder, omdat de gemeente zei, we moeten bezuinigen. En ja, dat recreatieve gebeuren, sorry, daar kunnen wij geen geld meer voor geven. En dat schoot ons volledig in het verkeerde keelgat. Met andere woorden, de crisis had bijna toegeslagen hier. Ja, maar dat laten we hier niet gebeuren. Kijk, een eilander is gewend om te overleven op zijn eiland. En dat gebeurde vroeger door de strandjutten. Als de mensen het vroeger slecht hadden, dan spoelde er wat op zee aan, dan kon men van leven. Dat zit ons in het bloed, overleven. En wij jutten nu niet meer, wij proberen een gezond... Ondernemersklimaat te hebben, en dat doe je met elkaar. Het kan, maar je moet samenwerken en durven om dingen te ondernemen. Zelfgebakken broodjes zijn nog warm. Gratis proeven. Mooie kaarten te koop van Schier. 14 euro. Ja, 14 euro. Lager doe ik echt niet. Maak sowieso verlies. Er wordt hier hard onderhandeld, hè? Ja. Want het is crisis. Ja, nogal. Hij nou, moet ook bezuinigen, hè? Yes. U heeft hem aardig opgevoed, hè? Precies. <laughs> ja. Hij weet zelfs al wat crisis is. Dat weet je ook. Ja, we hebben ze op school geleerd, natuurlijk, hè? Ja, niet thuis. Nou, misschien wel, maar. <laughs> onbewust. Weet u dat u op een markt staat die een doorstart aan het maken is? Hij was bijna weg. Het lijkt nergens op. Kijk eens te kopen. 50 cent. Armbandjes, 1,50 euro. Wat is dat nou voor beroep? Struunmeester. Ja, dat is uh, een variant op een marktmeester. Hè? Maar ja, mark markt doen we niet aan, we gaan hier lekker struunen. Een soort penningmeester. Dat doet de struunmeester ook. U heeft een pen en een klapblokje, dan ja. weet ik het wel. Ja, niks voor niks, hè. En u woont hier? Ik woon hier, ja. Bent u ja. blij dat de markt een doorstart maakt? Ja, Want zeker. zo wordt het genoemd, hè? Ja, zeker. zeker ja. Want bedoel, nou, kijk maar om je heen, hè. Zwart van het volk. Dus als je daar niet meer zou zijn, dan zit die mensen allemaal in hun neus te eten. Van, wat moeten je nou doen vanavond? 50 euro cent per lotje. Wie sponsort de Monnik? Mooie prijzen hier te winnen. Ja, nou moet ik het wel even uitleggen. Hè? De Monnik, dat is het Ajax van Schiermonnikoog. Helemaal goed. Het spel 21. Wie wacht er nog een kansje? We moeten vanavond leeg, want de Monnik heeft het zwaar. Kom erbij, kom erbij. Waarom verkoopt u lotjes? Nou, kijk, omdat wij uh, dus een hoop kosten maken bij de club. We hebben vijf elftallen hier in de competitie zitten. Die moeten elke veertien dagen moeten ze een keer naar de wal. Dat kost allemaal extra geld. Wij hebben, nu zijn we momenteel met het terras bezig. Dat is helemaal verzakt. Dus dat gaat een hoop geld weer kosten. En overal is het geld op, hè? En zeker bij de gemeente. Nou ah, Ja, bij de gemeente hoeven we niet meer aan te kloppen. U bent blij hè, dat deze markt is gered. Ja, zeker. Hartstikke blij. Het was bijna gebeurd, ja. Als ja. dus je hier kijkt hoeveel mensen hier lopen en wat hier te doen is... En... Het zijn toch allemaal mensen die toeristenbelasting betalen? Dan denk ik, jongens, uh, waar doen we moeilijk over hier met elkaar? Dit moet toch gewoon doorgaan? He? 17. Jij mag ja, ja, moet je niet het bos mee in brand steken, he? want dan krijgen we een ellende. Nee, dan is het goed. Ja, het is wel code rood he, op het ogenblik. En zit de kas al een beetje vol? Ja. Flinkende munt, hè? Dat is ongeveer één uitwedstrijd naar Harlingen. Ja, nou ja, zoiets. 50 euro cent per lot... Nu kan het nog. Voetbalvereniging De Monnik. Ze hebben weer goed, genoeg geld bij elkaar voor één uitwedstrijd. Ik denk dat inclusief de derde helft dan is. Goed, de reportage was van Louis Dekker. Mocht u nou uh, niet naar de Wadden gaan, maar met de auto naar Frankrijk gaan... dan niet met de sleurhut in het kielzog, ...moet u goed op de snelheid letten. Franse politie heeft namelijk iets nieuws voor u in petto. Bientôt 20.30. Als je dat de route is, dan blijf je op 150 km gauche. Dit soort waarschuwingspotjes hoor je geregeld langskomen op de radio. Ook al is de weg voor u leeg, rij dan geen 150 km per uur. Veel te gevaarlijk, natuurlijk. Maar om de automobilist nog meer te ontmoedigen, het gaspedalen stevig in te trappen, is er tegenwoordig iets nieuws te vinden op de Franse wegen. We zijn tegenwoordig een radarmobilier van de nieuwe generatie. Het is een systeem radar die mesure de vitesse, die is geïntegreerd in een vehicul banalisé, de politie de gendarmerie. Een gewone auto, dus zonder kenmerken dat hij van de politie is, rijdt rondjes in de maximum snelheid. En iedereen die het inhaalt, die is de klos. Het systeem is uitgerust met een antenne radar. Die is onder de, de matriculation en die de vitesse. Onder de kentekenplaat zit de radar, de snelheidsmeter. En zonder het te weten worden zo automobilisten geflitst. Ze rijden al rond sinds dit voorjaar. Maar met de komst van miljoenen toeristen deze zomer. zal het aantal bonden natuurlijk verder toenemen, is de verwachting. Maar eens dus even vragen aan wat mensen die dagelijks met het verkeer te maken hebben. hoe zij er tegenaan kijken. Om te beginnen hier bij de taxi-standplaats. Meneer, wat denkt u? Is het goed voor de verkeersveiligheid? Of is het toch bedoeld vooral om de kast te spekken? je du, l'argent, de. coûte qui coûte, quoi. Dit zijn lui, zegt hij, die achterloos, die kosten wat kost, geld willen binnenhalen. Maar kan het ook geen positief effect hebben op de verkeersveiligheid? Kijk, als je zo'n bon krijgt, dan weet je weer dat je niet straffeloos te hard kunt rijden. En als iedereen dat vervolgens doet, ja, dan neemt het aantal verkeersongelukken dan verder af. Nou, schudt schud nu al van nee. Ze hebben multiplié déjà. De radar fix bijvoorbeeld. Met signalisatie, suffisant. On peut signaler, pas geen probleem. Waarom niet gewoon de signalering verbeteren? Dat zou pas echt helpen, zegt hij. Dat je vaker wordt gewezen op de maximumsnelheid. Die mobiele flitsers zijn dan helemaal niet nodig. Ook niet als je je bedenkt dat de politie het aantal vaste flitspalen toch al verhoogd had. Dank u, meneer. Merci. Kijken verderop. Hier staat iemand geparkeerd. Meneer, mag ik u iets vragen over die nieuwe mobiele flitsers? Ik heb niet veel tijd, ik moet naar een klant want hij heeft een probleem met de chauffeur. Nou, meneer heeft geen tijd, zegt dat hij iemand moet helpen met zijn probleem met zijn verwarming. Nou, of het waar is of niet, dat weet ik niet. Maar het lijkt me sterk dat iemand in deze hitte acuut zijn verwarming nodig zou hebben. Het is maar één vraagje, hoe gaat u die mobiele flitsers te live? Er is een site, we gaan op internet en dan de plakken, de kleuren, hoe ze circuleren, is repertoireerd. Simplement jeter un coup d'œil internet. Ah, dat is dan wel weer slim. Op internet is nu al een site met de nummerborden en de kleur van alle auto's die de politie hiervoor inzet. Je hoeft dus nu alleen maar die lijst te bekijken en je weet waar je aan toe bent. Voilà. C'est bon, c'est bon, Camille. De eigenaar van deze rijschool heeft het ondanks de zomervakantie toch nog druk. is al een tijdje aan de telefoon. Kijk, rijschoolhouders hebben natuurlijk per definitie verstand van verkeersveiligheid. Meneer, zijn die mobiele flitsers nou wel of niet bedoeld om alleen maar geld te verdienen? Ja, het draait volgens hem niet om het besparen van geld, maar om het redden van mensenlevens. Daar zijn de flitsers voor. Maar toch, als je kijkt naar Frankrijk, dan zie je dat de meeste auto-ongelukken hier veroorzaakt worden door alcohol. Pas daarna eh, door te hoge snelheid. Als je dan toch de hoge snelheid zou willen aanpakken, hoe zou u dat dan doen? C'est aménagement par rapport à la circulation, je pense. Avec de panneaux... Voilà, de panneaux elektroniques. Et par rapport à l'heure, comme quand il y a, il y a de, la pollution... On dit... Er moeten elektronische borden komen, zegt hij... die zich automatisch aanpassen aan de verkeersomstandigheden. Dus als er geen verkeer is, mag je 140. Is het spitsuur, dan gaat de maximumsnelheid automatisch terug naar 70 of 80. Goed, zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Voorlopig moet Frankrijk het dus doen met die mobiele flitsers... die in ieder geval één ding hebben bereikt. Namelijk dat de discussie over snelheid en te hard rijden volop is opgeleid. Dus rijd voorzichtig als u naar Frankrijk gaat. Plus vous roulez vite, plus les conséquences sont irreversibles. Securité routière, tous responsables. Natuurlijk, gaat u op de snelheid letten. Mocht u na toevallig toch verletst worden door die mobiele radars... dan kunt u besluiten om die boete te negeren. Want bij gebrek aan Europese regelgeving... kunnen de Fransen namelijk de boete niet bij u innen. Tenzij ze u aanhouden, zegt Ron Linker er nog eventjes bij. Dan bent u het haasje. Hij maakte de reportage. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Voor FC Utrecht zit het Europese avontuur er alweer op. In de tweede voorronde van de Europa League bleek het nietige dividend uit Luxemburg. De nummer 4 in de amateurcompetitie al daar te sterk. Na de 2-1-nederlaag in de uitwedstrijd kwam Utrecht in de Galgewaard niet verder dan 3-3. En het kwam hard aan bij trainer Jan Wouters. Heel pijnlijk. Uh, niet, ja, mede ook omdat het Luxemburgers zijn. Uh...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 Had je het gevoel, we er overheen. Hadden we die 2-0 gemaakt, denk ik dan. Uh, vorige week hadden, hadden we waarschijnlijk ook makkelijk die wedstrijd uh, gewonnen. Met de 3-1 had ik nu uh, zo'nzelfde gevoel. We speelden goed, maak je de 4-1, ben je van ze af. En dan krijgen die penalty tegen en je ziet echt alles in, uh, in storten bij ons. De totaal geen, uh, geen uh, vertrouwen meer. Nee. Nou, je maar als je zo overdeed, dat kan je hem ook nog dik verliezen, hè?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 Als je met alle gesprekken de, van, van deze tegenstander verliest, dan denk ik dat je wel zorgen moet maken. Ja. Uh, een oudere collega zei: voor het laatst dat een Nederlands team van Luxemburgers verloor, was het ook begin jaren zestig. Uh, dik vijftig jaar geleden. Ja, nou, ik denk niet dat we ons daar zorgen moeten maken. Nee, nee, we je vliegen, neem, te maken. tegen Luxemburgers. Ja, ja zo is het ook. Schamen? Ja, absoluut. Een blamage. Dat was Cedric van der Geun in gesprek met Rob Fleur. Voor Vitesse begint de Europa League volgende week... met een uitwedstrijd in Roemenië tegen Petrolul Ploisti... dat gisteren Vikingur uh, van de Faro Faroe-eilanden uitschakelde. Vitesse speelt op 1 augustus eerst uit. De return in Arnhem is een week later. Bij DK Vrouwenvoetbal heeft Noorwegen de finale bereikt. Denemarken werd verslagen na het nemen van strafschoppen. Zondag is de finale Noorwegen-Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen al eerder Gastland Zweden in de halve finale. Bij de finalisten komen trouwens uit de pool waar ook Nederland deel van uitmaakte. Malou Varijn heeft gisteren de 100 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek voor gehandicapten in Lyon. De bleedbeep versloeg de Franse Paralympische kampioene Marie-Amélie Le Fur. Varijn was maar 600 ste seconde langzamer dan haar eigen wereldrecord. De Servische tennisser Victor Trotschi is door de Internationale Tennisfederatie... voor 18 maanden geschorst wegens het overtreden van de antidopingregels. Hij weigerde bloed af te staan tijdens het toernooi van Monaco. Trotschi kan zijn de dopingshart dat alleen urine voldoende was. Dat is dus niet het geval. Schorsing duurt tot eind januari 2005. Nog meer sport na half zeven, want dan praten we met Ranomi. Ranomi aan de vooravond van het WK zwemmen in Barcelona. Dit is Radio 1. Bijna één minuut over half zeven. Het internationaal met Mark Visser. VN-topman Ban Ki-moon roept de autoriteiten in Egypte op om de afgezette president Morsi vrij te laten. Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces krijgen. Morsi werd begin deze maand door het leger afgezet en wordt sindsdien zonder aanklacht vastgehouden op een onbekende locatie. Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met de inzet van de politie, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Opstelten gaat bij de Nationale Politie over de financiën, de materieelinkoop en de arbeidsvoorwaarden. De inzet van de politie valt onder de burgemeesters. De hulpdiensten in Noord-Brabant hebben gisteravond problemen gehad... met het communicatiesysteem C2000 door een storing in een zendmast. Agenten moesten daarom vaak hun mobiele telefoon gebruiken. Rond middernacht waren de problemen verholpen.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 De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemorgen Bert. In Drenthe daar komen wat misbanken voor. Er is vannacht een uh, vrachtwagen gekanteld. Er zijn nu bergingswerkzaamheden op de A27, Breda richting Almere. De weg is nog uh, zo goed als dicht tussen Knopendrijnsweert en Hilversum. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden... vanaf Knopendrijnsweert via Amersfoort, dus via de A28 en de A1. En als u wilt weten hoe die gekantelde vrachtwagen eruit ziet, ik heb hem even getwitterd. Er was een foto van. Op Schiphol wordt het vandaag trouwens erg druk. Grote vakantie uitocht. Onze verslaggever Mark Hamer die struint door de vertrekhal. Dat na de ster.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 Met Catherine de Deneuve. Meer info op tvvvijfmonden.nl. Het is dus druk op Schiphol. Vertrekkend, aankomend, overstappende passagiers. die zorgen met z'n allen voor de drukste dag van het jaar. Mark Hamer is op Schiphol. Mark, waarom is het nou eigenlijk uh, vrijdag 26 juli? Waarom is dat nou de drukste dag? Nou, Het is precies de dag dat de, de vroege mensen... mensen die vroeg op vakantie zijn gegaan, alweer terugkomen. En uh, de laatste schoolvakanties uh, die, die zijn begonnen. En die mensen gaan weer op reis. En die ontmoeten elkaar zo'n beetje hier op, op Schiphol. En dan zijn er ook nog eens mensen die overstappen. En dat brengt in totaal naar verwachting van Schiphol... het uh, totaal op passagiers dat vandaag Schiphol passeert... op 178.000 passagiers. Ja, dat is nogal wat. Uh, de, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, Wellington... Die heeft bijvoorbeeld 178.000 inwoners. Om een kleine ja, vergelijking dus, dus, dat, te maken, hè. Een kleine vergelijking, inderdaad. <laughs> maar die zijn er maar, nog niet allemaal, maar het is wel uh, behoorlijk druk. Ja, maar het valt me nogal mee eigenlijk. Ik uh, loop nu door vertrekhal 2 uh, heen. En uh, ja, het is wel druk. Maar nog niet de drukte die ik wel eens uh, heb gezien eigenlijk. Uh, ja, het, het gaat gestaag. Niet enorme lange rijen. Er staan hier wat, uh, wat mensen die uh, vlak voordat ze uh, de, naar binnen mogen. Maar het uh, valt me wel op, He, inderdaad heel veel buitenlanders. Misschien hier een groepje Nederlands. Nederland. Bent u Nederlands? Jawel. Ja, waar gaat het naartoe? Wij gaan naar Curaçao. U gaat naar Curaçao. Lekker vakantie vieren. Uh, nee, nee. gewoon een vakantie terug. U komt terug van de vakantie. U bent hier geweest. We zijn hier geweest en een beetje getoerd in Europa. Weet u wel dat het vandaag de drukste dag is op Schiphol? Nee, dat weet ik er niets van. Nee. Wat merkt u er merkt u iets van? Uh, nee, toch niet. Want ik ben niet familiaar van hier je, zo... Ja, ik kwam hier niet vaak naartoe, dus... Maar de indruk die u heeft is nou niet van, goh, het, het, het vliegveld puilt over, puilt uit? Ja, en vergelijking met Curaçao wel. Ja, ja, daarmee vergeleken wel, maar ja, voor Schiphol, begrippen, er staan, nou ja, niet enorme lange rijden, toch? Um, ja, ik zie het wel. Het zijn wel lange rijden. Ik hoop dat we daar gauw door gaan doen. Voor u is het een lange rij. Nou, ik heb op Schiphol wel eens... De, dan mocht u blij zijn als u hier doorheen kon. Nou, u, u gaat uh, terug, naar, terug naar huis. Jawel. Nog, nog warmer daar. Ja, ik, uh, ja, we hebben een hele jaar door warmte. Hè. Ja. Dat is fijn. Ook hier gehad dus. Ja, ook de afgelopen ja. weken lekker weer gehad. Lekker ja. Weer gehad. ja. En, ja zeker. Eigenlijk gek dat die Nederlanders nu nog op vakantie gaan. Het is dus ook mooi weer in Nederland. Ja, ja. Je kunt er niks aan doen, hè? Nou, deze mensen, fijne terugreis naar Curaçao toe. Uh, het is, uh, moet ook zeggen, het is nu nog wat rustiger. Uh, rond acht uur heeft Schiphol Kijk. voorspeld. Tussen acht en tien uur. Dan zou de piek zijn. Nou, daar wachten we dan nog maar even op. Ik kom me later weer. Uh, dan horen we jou weer, Mark. Mark Hamer was dat. Al bijna 2,5 jaar duurt nu de oorlog in Syrië. Tijdens bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... maakte de VN-topman Ban Ki-moon de trieste balans op. Meer dan 100.000 mensen zijn gedood... en meer dan een miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Al dus Ban Ki-moon, die de strijdende partijen oproept de wapens neer te leggen. We moeten to bring dit tot een eind. De militaire en violent acties moeten worden gestopt door beide partijen. En het is dus have om een vredesconferentie in Geneve zo snel mogelijk te Dit moet stoppen, zegt Ban Ki-moon. Hij wil dat er zo snel mogelijk een vredesconferentie wordt gehouden in Genève. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry sluit zich aan bij de woorden van de VN-topman. There is no military solution to Syria. There is only a political solution. And that will require leadership in order to bring people to the table and we will try our hardest to make that happen as soon as is possible. Er is geen militaire oplossing voor het Syrische conflict, zegt Kerry die alleen in een politieke oplossing gelooft. Hij zal zich dan ook blijven inzetten om de oorlogvoerende partijen om de tafel te krijgen. Maar ondertussen gaat in Syrië de strijd onafgebroken door. Een Engelstalige staatszender praat de Syriërs bij.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 Wat goed genoeg is voor jou, is goed genoeg voor mij. Het is een liefdesliedje. je kunt af. We gaan zwemmen in Barcelona. Dat gaat uh, voor de Nederlandse zwemmers komende zondag beginnen. Belangrijkste troef voor Nederland is Ranomi. Ranomi kromo Olympisch kampioene weet zoals altijd precies wat ze wil. Perfect race zwemmen. Uh, ja, daar kom ik hiervoor en dat is eigenlijk het, uh, het hoofddoel. Ja. Ja, en op die 100 meter vrije slag? Harder dan 52, 75?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 Uh, een dag later is de finale van uh, um, 50 Vlinder en de halve finale 50 vrij. Um, maar goed, we moeten eerst maar zorgen dat we de finale halen en uh, dan zien we wel weer verder. Daarom komen we Jojo in gesprek met Bob van der Tak. Jolanda van der Velden, de A27. De A27, ja, dat is een moeilijke punt van Utrecht naar Almere... want die blijft nog eventjes dicht tussen knopend Rijnsweer en Hilversum. Vannacht is daar een vrachtwagen gekanteld. Ze zijn nu druk bezig met bergingswerkzaamheden. Gaat ongeveer nog een uurtje duren. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Amersfoort... over de A1 en de A28. Andere kant geeft dat ook wat vertraging... want richting Utrecht is tussen Hilversum en Beeldhoven... de linkerrijshoek dicht. Daar staat nu zo'n drie kilometer... En voor de rest misbanken in de provincies Groningen en Drenthe. Ja, weten we hoe dat nou komt? Want midden in de nacht een vrachtwagen die kantelt, is wel bijzonder. Nee, daar heb ik geen oorzaak geen geen van gekregen. Nee. Dan moeten we het nog even hebben over de rest van de dag. Zijn er elders knelpunten waar we op moeten letten? Nou ja, de werkzaamheden nog op de A16, die zullen straks wel weer even voor korte file zorgen. Van, van Breda naar Rotterdam wordt gewerkt, vlak uh, ten noorden van Breda. En ook de werkzaamheden bij Maastricht, die leveren iedere ochtend wel weer wat vertraging op rondom Maastricht. En voor de rest is het afwachten. Ik bedoel, ja, een ongelukje. Het, uh, ik zei het al eens eerder, het zit in een klein hoekje. Mooi spreekwoord. Dankjewel Jolanda. Meeste puin is geruimd voor de economische crisis. Want dat is het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. President Obama zei dat deze week. Als bewijs noemde hij de onroerend goedsector. Huizenverkopen zijn vergeleken met een jaar geleden met ruim 30% gestegen. En dergelijke cijfers lokken avonturiers. Zoals in Washington, waar een van de slechtste wijken erg in trek is bij investeerders. Correspondent Wessel de Jong is op pad met een makelaar die gespecialiseerd is in flipping. Is this a This is the original door. This is the new door that he just put on. People will have a tendency to come in here and take things. Ah, ok, ok, copper, You know, because things that they can quickly sell. Ja, je moet een beetje oppassen nu als je dit soort huizen herstelt. Er is nu net een nieuwe deur ingezet. Want mensen in dit soort wijken, ze hebben de neiging om in dit soort huizen in te breken. En dan gewoon al het nieuwe materiaal mee te nemen. Hangen al nieuwe lampjes. This is basically a typical property in this neighborhood. This is a three-bedroom, one and a half bath property. Uh, this would be the kitchen. Het is nu dus nog niet gerenoveerd. Dus allemaal nog oude cassies. Allemaal nog. Alles ligt uh, hangt open. We Gaan huizen kijken met Jesse Marks, een makelaar in Washington. Where are we? We're in Sea uh, Pleasant. Een buitenwijk van Washington. Because of the area, single family houses in this, in this area are going relatively inexpensive. This property, the buyer bought this property for about $50.000. Fix it up and then flip it to, to a new buyer. Dit is een, een typische eensgezinswoning in deze wijk. De nieuwe eigenaar die heeft het gekocht voor $50.000. Hij gaat er 60.000 in investeren en dan flipt hij het. Dan gaat hij het opnieuw verkopen dus korte rekensom leert dan toch dat dat een aardige winst is. Is close to about a 70.000 dollar profit once he pays off his what's called a hard money lender. Er stappen nu allerlei amateurs in de markt. Is dat niet gevaarlijk? Uh they step in, they're unable to complete and then they they sort of run You know, and look for like that can them. Van die nieuwbakken investeerders, die kopen dus onroerend goed... en dan gaat het plotseling niet goed. Dat is niet voor mij een probleem, maar wel voor hun. En dat soort mensen die zoeken dan hulp bij ons. En bij ons, dat is bij Real Investors waarvoor Jesse Marks werkt. Daar spiegelen ze mensen gouden bergen voor... Als je lid wordt, vertellen ze je over de geheimen van het makelaarsvak. Jennifer Wilson. Well, I'm an agent with Real Investors and I'm an investor. En zelf verdient u een beetje geld nu? Yes. Mm het -hmm. It's tough. I mean you have to work a little harder. I'm a licensed agent here. I'm a Diamond member, so I'm following the money. And I plan to get some of it. Is that canvas for your life? En wat denkt u, sommige mensen hebben het alweer over de volgende huizenbubbel, eigenlijk. Dat mensen nu alweer zoveel geld in onroerend goed steken, dat ze op een gegeven moment ook weer niet de schulden kunnen opbrengen. I can't say when or where. We know there will be another one. Uh, but at this point, I don't see it happening within the next three to five years. Dat er een volgende crisis aankomt, dat staat vast. Maar ik zie dat toch niet gebeuren op korte termijn. Dat zal toch nog zo'n 3 à 5 jaar duren. Right now. Money is flowing a little bit more freely. Wat ik wel zie nu is dat geld het stroomt gewoon een beetje gemakkelijker. En sinds december, dat is toch echt heel bemoedigend, zie ik ook steeds meer mensen die voor het eerst een huis kopen. En dat is toch echt een goed teken. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Freedom. Michael McDonald was dat. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Katrien Straatma is binnengekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij over de leep, overleefde de ramp wel. Met een schoen bungelend aan haar voet... kijkt een meisje verdwaasd om zich heen. Ze klemt haar hand om die van de brandweerman... die haar stevig vasthoudt. De tekst hoort bij een foto voorop de krant bij het Algemeen Dagblad. De brandweerman begeleidt het meisje van de plek... waar woensdag de grootste treinramp uit de geschiedenis van Spanje plaatsvond. Een van de zes juryleden die George Zimmerman vrijspraken van doodslag op een zwarte tiener, zegt dat de buurtwacht is weggekomen met moord. De vrouw zegt in een interview met ABC dat ze Zimmerman graag had veroordeeld voor moord, maar dat ze dat niet kon door gebrek aan bewijs. For myself, he's guilty because the evidence shows he's guilty. He's guilty of killing Trayvon Martin. But as the law was read to me, if you have no proof. That he killed them intentionally. You can't niet you can't say he's guilty. Ze kon Zimmerman dus niet veroordelen, zegt het jurylid, die van Puerto Ricaanse afkomst is in medi Heet. We moesten naar het bewijs kijken en niet naar ons hart. Huiseigenaren betalen ondanks de dalende rente... nog altijd vele honderden euro's te veel aan hypotheekrente. De Telegraaf opent dan ook met de kop. Huiseigenaar is melkkoe van de bank. Banken steken namelijk de helft van de daling van de rente in eigen zak. Waardoor de winsten die ze maken historisch hoog zijn, aldus de krant. Beleggers in aandelen beleven een wilde zomer, volgens het Financieel Dagblad. De AIX is in twee maanden heen en weer gestuiterd... van het hoogste naar het laagste en weer terug naar het hoogste punt. Ook andere beurzen maken een diepe V-beweging. Marktvolgers noemen de snelheid waarmee verval en herstel elkaar opvolgen ongekend. En op de privépagina van de Telegraaf... jawel, een pagina grote foto van het nieuwe koppel... Halina Rijn en Edgar Davids. De foute Davids, zoals de krant de oud-voetballer omschrijft... lijkt het hart te hebben gestolen van de 37-jarige actrice. Ja, is Edgar Davids haar foute man? Staat er ook nog oh. te lezen. Ze heeft een paar maanden geleden een Twitter de wereld ingestuurd... dat ze een man zocht. En dat is klaarblijkelijk Edgar Davids geworden. Heb ik, heb ik nog meer berichten of zal ik vast aankondigen? Wat we zo doen, ja, dat bericht over dat de hitte slecht is voor het libido... laten we even zichten. Daar moet u alles maar over lezen in de Telegraaf. Ik ga u vertellen dat we het na zeven uur gaan hebben... over de blamage van Utrecht, van de uh, plaatselijke FC. Een jaar lang gevochten voor Europees voetbal. En dan tegen amateurs uit Luxemburg in de eerste ronde eruit vliegen. Goedemorgen Utrecht.